7 uur. Dronf van Kamp met het CNRS-journaal. Vanwege een grootschalige stroomstoring. Zo'n 2 miljoen mensen zitten zonder elektriciteit. Volgens het officiële Russische persbureau TASS is een aantal hoogspanningsmasten opgeblazen. Of de masten echt zijn gesaboteerd en wie erachter zit is nog onduidelijk. Twee van de masten waren vrijdag al uitgevallen. Na explosies die mogelijk het werk waren van krim krimtartaren. Een man die afgelopen nacht op de snelweg A76 liep is aangereden en ter plekke overleden. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Simpelveld tussen Aken en Heerlen. Politie denkt dat de man is aangereden door een auto en daarna door een ander voertuig nog een keer is geraakt. Het is niet bekend wie de man is en waarom hij op de snelweg liep. De weg van Aken naar Heerlen is afgesloten vanwege het politieonderzoek. Een aardverschuiving in het noorden van Myanmar heeft zeker 75 mensen het leven gekost. Zo'n 100 mensen worden nog vermist. De meeste slachtoffers zijn dorpsbewoners. In het gebied bevinden zich veel mijnen waar wordt gezocht naar jade. De vaak arme bevolking van de streek doorzoekt het afval van de mijnen in de hoop kleine stukjes edelsteen te vinden. Of de oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Na wekenlange onderhandelingen is besloten Griekenland opnieuw miljarden miljardenlening te geven. Athene heeft genoeg hervormingen doorgevoerd om daarvoor in aanmerking te komen. zei minister Dijsselbloem, die als voorzitter van de eurogroep de gesprekken leidt. Afgelopen donderdag loodste de Griekse regering nog nieuwe bezuinigingen door het parlement om de leningen mogelijk te maken. Maandag wordt 2 miljard euro overgemaakt aan Athene, later gevolgd door nog eens 10 miljard. Het reddingsprogramma voor Griekenland omvat in totaal zo'n 86 miljard euro. Het weer, valt in het westen van het land, veel regen. In het oosten blijft het droog met geregeld zon. Het is met 7 graden wel koud. Komende avond en nacht nemen de buien af en komen er meer opklaringen voor. Dit was het NRS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 for you, no, and when you feel you've had enough, and you're wasted all your love, I'll be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 De mi ansiedad, de cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas y dan cuerda este motor, que es la fuerza del corazón. No, no, y es la fuerza que te llena, que te busca y que te llena, que en Si la puerta es del corazón, es de energía te va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 Is ben niet meer, ik ben ik ben niet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 Maakt je naam waar? Van de zon schijnt! Dus pak je radio, radio. rem naar Frans en zet hem op 106,9. 106,9! Yeah. Zie je vijf, 24 uur per dag. Hete zomerlicht. Look inside, look inside your tiny mind, and look a bit harder.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 This is yeah.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 So just say the word and tell me that I'm forgiven